Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voormalig aartsbisschop Desmond Tutu uit Zuid-Afrika is overleden. Tutu speelde lange tijd een vooraanstaande rol bij de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Daarvoor kreeg hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Na het eind van de apartheid was Tutu voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Die moest proberen de Zuid-Afrikanen weer nader tot elkaar te brengen. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa maakte het overlijden van Tutu vanochtend bekend. Desmond Tutu was 90 jaar. België voert vandaag strenge coronamaatregelen in. Bioscopen, concertzalen en theaters gaan dicht tot eind januari... om de verspreiding van de Omicron-variant tegen te gaan. Alle binnenactiviteiten worden afgelast... en er mag geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden. Verder mogen mensen maximaal met z'n tweeën winkelen. Musea in België blijven open. En ook kerstmarkten en bijvoorbeeld huwelijken en begrafenissen... mogen met aanwezigen doorgaan. Ook de horeca in België blijft open. Op de westelijke is zijn gisteravond Israëlische militairen en honderden Palestijnen met elkaar slaags geraakt. Tientallen Palestijnen raakten gewond, van wie één ernstig. Dat gebeurde bij het Palestijnse dorp Burka. De spanning loopt daar al een tijd op. Gisteren wilden kolonisten demonstreren tegen de ontruiming van een illegale nederzetting. Israël gaf daar geen toestemming voor, maar veel kolonisten probeerden de plek toch te voet te bereiken tot woede van de Palestijnen. In Burkina Faso zijn twee dagen van nationale rouw afgekondigd. Donderdag kwamen 41 leden van een burgermilitie om het leven... die met steun van de overheid vechten tegen islamitische extremisten. Ze liepen in het noorden in een hinderlaag. Wie erachter zit, is onbekend. En het weer. Van het zuidwesten uit lichte regen of motregen. Later vanavond in het noordoosten ook kans op IJssel. In het noorden en noordoosten blijft het de hele dag vriezen. In de rest van het land wordt het 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een file op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad, want bij knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. Twee reisdokers zijn daar dicht en dat zorgt voor 5 km file vanaf de afrit bij de wormer met ongeveer 20 minuten aan vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En ook wederom deze week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Hij heeft weer een bak met platen van zolder gehaald... en die hebben we weer een paar leuke plaatjes uit mogen zoeken voor u. De zovering natuurlijk u toekomst Herkennismelodie. Die was voor Louis Davies met een beetje nog wel oud. Opname 1928, een 20. ja, een week voor kerst. Volgende week zit natuurlijk kerst tot volgend weekend. En ja...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 Goeie morgen zonneschijn, je bent veel mooier met een glimlach. Je kunt maar beter vrolijk zijn. Goeie morgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goeie morgen zonneschijn, je kunt maar beter vrolijk zijn. Raad me voor weer gehad, dus ik ging naar de stad om weer eens te stappen en een pil te happen. Ik woon gesta.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 Gezellig, een beetje lachen, doe geen pijn Goeiemorgen, goeiemorgen Goeiemorgen, zon en schijn ja. Ik zit hier heel alleen te vieren de straf die.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 De straf die ik verdiend heb, zit ik daar. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin, want jij viert nu het feest met een ander, de ligt de tijd van de leer.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 Zonder straaltjes dansen gaan, van op je blonde kruin. En bolterbloemetjes te bloeien staan, in je buurmanstuin. Dan pak je in je nieuwe Dwankeveld, een bolterham als provian. Je zet de verkeersagentjes en de spotlichten van wel. En je gaat naar Boerenland. Wij de wereld in, loopen op Fleinbeen. En bent je kind en heb je zin, wandel met ons mee. Kom vaaien slechter uit en win, er gezondheid bij. We gaan de wereld in, als vogeltjes zo vrij.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 Uh,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 Zijn Benjamin, Margrietje, ik heb zorgen aan het strand van Oostende. Jennifer Jennings, Martine, laat ons een bloem. En Annelies uit Zas van Gent. En die ene grote hit die u waarschijnlijk wel kent. Gaan we nu voor u draaien. Louis neemt ze Margrietje, de rozen zullen bloeien. Ach, Marguerite.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 Kerstversierde plein Stond heel droevig te dromen Een lief boontje Teer en klein Uit het bos Vreed meegenomen Voor het kerstfeest In de stad Was het hier Terecht gekomen Iemand die er oog voor had Een klein schoffie Amper zeven Hielp de koopman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 het boompje en kleine Jantje dachten beide, zeg toch ja. Maar de koopman deed verwonderd, dacht met opzet even na. Zei toen: nou Het boompje mag je hebben, ook die gulden, die is voor jou. Breng hem gauw maar aan je moeder, voor ik me bedenken zal. In een oude vuilnisemmer, mooi gemaakt met kreppapier, staat het haast, vergeten en nu te stralen van plezier. En een hele kleine jongen, staat ernaast nog wat bedeest. Deze kerst is voor hun beide echte dag.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 Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein Maar niet van Rembrandt van Rijn Ik kijk in snoppen en stegen Bij stormen, bij regen Of er inbrekers zijn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 Niet voor jou, kleine schatje, bewaren dus het hartje, voorzichtig en breken die stuk. Heel hartelijk dank, lieve kerstman, cadeautjes die maken.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 Wil hartje, op mijn eigen hartje, dan gaat het zeker niet stil. Je eigen hartje, dan gaat het zeker niet.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 Ik vergeet mijn leed, zing mijn lied. een mooier nog dan mijn kanarief. Het is voor mij een dag mijn zaterdagse dag. Buren van een hoofd blijven ook troep. Roep een buur van nee, je zit niet aan de zee. Het water stroomt, heel naar beneden. Zaterdag, dan ga ik in de toben. Zaterdag, dan ga ik in het bad. Spat de kamervol, altijd heb ik loon. Eénmaal in de week is van verstand op hoog. Zaterdag, dan ga ik in de toben. Zaterdag, dan ga ik in het bad. Niet de dat is de woensdag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik in het bad. is gezond als een jonge hond, de kamer in het rond. Wijl het schuimend nat mij om de oren spuwt. Ik ruil mijn zin in mijn leven niet voor een bakken, maar een niet. Die ruilte die heet straks van de plek. Zaterdag dan haak ik in de tobbel. Zaterdag, dan ga ik in het bad. Spar de kamer vol, altijd heb ik lood. Eénmaal in de week is mijn verstand op hoog. Zaterdag, dan ga ik in de tobe. Zaterdag, dan ga ik in het bad. En niet maand, dinsdag, woensdag, niet donderdag of vrijdag. Maar zaterdag ga ik in het bad.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 En hij heeft om deze reden enige tijd les gevolgd op het Joods Seminarium. Maar hij is nooit voerzanger geworden. In 1931 trad Scholten in dienst bij de Avro het orkest van Kovac uh, Lajos En kreeg hij nationale bekendheid met liedjes als Omonai. Goedenacht, weltrusten, een huis met een tuintje en we gaan naar Rome. En hij was regelmatige medewerker aan de bonte dinsdagavondtrein. U hoort hem nu, Bob Scholten. Met een plaatje uit 1939. Booms en Daisy heet hij.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 ze de deze, maak amor vast geen abuis. Door de boom van de hulp. De deze, je naar het stadhuis. Met je handen klappen, dan je knieën wens. Je wordt door die grappen, heus een ander mens. Dan komt de situatie Dat botsen, dat is een sensatie. Wat is de Ronse Daisy, het is toch zo'n aardige dans. Ken je de Ronse Daisy, ben je niet schans wat de mans. Want bij de Ronse Daisy, maak amor vast geen abuis. Door de boel van de Ronse Daisy, poepel je naar het stadhuis. Zie je nu een paardje, ogenschijnlijk waar, Zwijg, want niet verklaart je waar hun slaan op slaat. Wil er geen aandacht aan schenken. Het kan twee zijn, maar ook kun je denken: dat is de onze Daisy, het is toch zo'n aardige dans. Ken je de onze Daisy? Ben je niet de abattement? vast geen abuis door de boel van de onze die ze je naar het stad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 Middelal U uw naar het. Zandvoort En al wat ik u nou vraag in mijn afscheidslied, vergeet u me niet, vergeet me niet, tabi.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 Hey, hey, hey. Dicht bij het kaarsvuur. Hey, hey, hey. Oh, wat kan dat toch gezellig zijn. Kaarsen die branden hey, hey, hey. en glazen gevuld met wijn. Rijkende handen, echtere banden. Laat dit toch altijd zo zijn. De winter is weer in het land. Snake.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 Morgens tegen vieren, omdat ik dan pas echt gezellig word. Ik had al vaak gezegd: het wordt een laag. Zie FM wensen jullie allemaal fijne dagen en een voor